Christian Wonenbakker met het NOS Journaal. De Mexicaanse regering noorde in de strijd tegen de drugskartels. Ze gaan naar de regio Comarca Lagunera, waar het drugsgeweld de laatste tijd flink is toegenomen. Deze week werd er nog een massagraf met 25 lichamen ontdekt. Volgens de Mexicaanse regering is de hulp van het leger en de federale politie nodig, omdat de lokale autoriteiten de drugskartels niet aankunnen. Onder meer doordat veel plaatselijke agenten corrupt zijn.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 Vorige maand werden bij een bevrijdingsactie van de tromp twee Somalische piraten doodgeschoten. 16 anderen werden opgepakt en worden in Nederland berecht. RKC speelt volgend seizoen in de eredivisie. De club uit Waalwijk werd gisteravond kampioen in de eerste divisie na de 2-1 winst op Fortuna Sittard. De spelersbus keerde rond half twee terug uit Limburg en door tientallen supporters met vuurwerk en fakkels feestelijk onthaald. RKC wordt zondagavond gehuldigd op het Raadhuisplein in Waalwijk. RBC Roosendaal handhaaft zich in de eerste divisie. De club stond op de laatste plaats nadat de KNVB vanwege financiële problemen drie punten in mindering had gebracht. Maar doordat RBC won en Almere verloor, is Almere gedegradeerd naar de topklasse. Het weer. Het is een vrij heldere nacht. Minima van 12 graden aan de kust tot 8 in Enschede. Overdag vrij zonnig. Het wordt 23 tot 28 graden. Ook zondag is het nog warm met s'avonds kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.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 You just can't buy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 Las de que dagen, no llegan yo. niet mee. En ik ga er niet mee. En ik ga er En ik le pido, que En ik ga er niet mee. En niet mee. En ik ga En ik ga er niet mee. ik ga er niet mee. En niet Ho los días a Dios le pido si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos Y que de tu sea este corazón Ho los días a Dios le pido Adiós le pido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 ZANG See hey. And he still has fan for fruitage Hey, hey, listen, baby, I don't wanna ruin your plan. But if you got a man, try to lose him if you can. Cause the girls, real wide, throw their hands up high when they wanna come and kick it with a stand up guy. And you don't really wanna let a chance go by. Cause you ain't been seen with a man so fly. Hey, baby friend so fly, I can't go fly. Private cause I handle my DI. They call me Candle Guy. Why? Simply cause I am on fire. I hate to have to cancel my vacation, so you can't deny. I'm patient, but I ain't gon' try. You don't come, I ain't gon' die. Hold up, what you mean you can't go Why, What? me and your boyfriend, we ain't no tie You say you wanna kick it when I ain't so high Man. But baby, it's obvious that I ain't your guy I ain't gon' lie, I'll be your space Don't so forget your face, I swear I will say ain't part, same bullet, anywhere I cheer Just uh, ring with me, a pair, I will I can see us holding hands Working on the beach, I toes in the sand I can see us on the countryside, side Sitting on the grass side by side, side You can be my baby When you're making my lady Girl, you amaze me, ain't gotta do nothing crazy See, all I want you to do Give me my love, love.